De man antwoordde bij geen van beiden, ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. daarom ben ik hier. Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem, mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij? De aanvoerder van het leger van de heer zei tegen Jozua, trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. Jozua deed dat wat hem bevolen was. Amen. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, spreek tot ons hart. In de naam van Jezus. Amen. Kunnen plaats plaatsnemen? De titel van de boodschap vandaag gaat nu daar op de scherm verschijnen. In drie, twee, één. Oké, okay, volgende keer gaat het lukken. Dat, nee, dat is hem. Dat is de naam van de kerk. Dat is de naam van de kerk. New Life. Hoe kennen we de naam van New Life? New Life. Amen. Het is... Oké, okay, het gaat komen, het gaat komen. Er, ergens gaat het komen. Maar we gaan het vandaag hebben over wat, of tenminste de muur op de koers. Want we hebben het over op koers blijven. Maar we hebben dus gesproken over een constante factor. We hebben gesproken over de focus. Maar er zijn momenten in ons leven wanneer wij voorwaarts gaan, wanneer wij lopen, wanneer wij wandelen, dat in onze dagelijks leven, dat wij barrières tegenkomen. Dat wij muren tegenkomen in onze levens. Hé, hey, dat is het. De muren op de koers. Geweldig. En niet altijd gaan de dingen zoals wij willen. Weet je, ik had laatst in de gebedsgroep waren we aan het bidden en, en, en we gingen speciaal bidden voor, voor de, de mensen die want ik, ik merk steeds vaker dat het heel makkelijker is om gestrest te worden door allerlei taken die je moet uitvoeren. Sommige van jullie zijn ouders, zijn collega's, zijn dienaren soms zelfs in de kerk. En je bent nog misschien een opa van een kind. En, je, en, je bent, en misschien heb je nog moeilijke kinderen erbij. En als je de mijne hebt, heb je nog meer gestrest. Maar, en, en je hebt verschillende, verschillende taken. En, en soms vraagt iedereen iets van je. En het is lastig soms, met alle dingen samen, om een balans te vinden. Weet je, wanneer iemand tegen mij zegt van, ik heb een balans gevonden, dan zeg ik, wauw, ik ben jaloers op jou. Want die balans vinden is, is niet makkelijk, want je moet zoveel doen en iedereen eist iets van je. En, en hoe doe je dan, wanneer je je eigen doelen hebt, je wil iets bereiken, maar je komt voor barrières te staan, voor muren. Wat is dat geweldig. Wanneer we Jezus aannemen en alles gewoon soepel gaat en alles mooi gaat en alles geweldig gaat. Maar we weten dat het niet altijd zo is. We weten dat er momenten zijn van strijd. Er zijn momenten waar Gods kinderen huilen. Hoe we hier hebben gehuild in de aanwezigheid van God. Er zijn momenten dat wij verdriet meemaken. Er zijn momenten dat we eigenlijk, het voelt alsof wij... Zoals dus de gezegde zegt: hè, met ons rug tegen de muur staan. Dat we geen kant op kunnen gaan. Dat wij nergens naartoe kunnen gaan. Want er is een barrière. En dat gebeurde in het leven van Jozua. Jozua was een leider die God had uitgekozen om zijn volk te leiden. Maar Jozua was gewend om te strijden samen met Mozes. En op dit moment, op het moment in zijn leven kwam Jozua in zijn leiderschap op zijn eerste, grootste, eerste grote uitdaging. Want hij was het Jordaan overgestoken. En nu was het de tijd dat hij samen met het volk de, de Israël, of het land, zou veroveren. Hiervoor liep hij met Mozes. En er is een mooie verschil tussen Mozes en Jozua. Allebei zijn geweldige leiders. Allebei hebben heel veel dingen meegemaakt met God. En grote dingen geleerd. Maar iets in Jozua inspireert mij. Meer dan. Mozes. Want Mozes was een topleider. We mogen niet slecht praten over Mozes. Maar. Mozes hield van rondjes draaien. Want. Wat ze in drie weken konden bereiken. Duurde veertig jaar. Maar. Op het moment dat Jozua instapte, was het gelijk de tijd om het land te veroveren. Hij was enthousiast om voor het land te gaan. Natuurlijk was het niet per se de fout van Mozes, maar de mensen... Maar toch, Mozes was de belangrijke leider ertussen en, en Mozes liet eigenlijk zijn emoties tussenkomen. En in plaats dat hij Gods wil deed, volgde hij zijn emoties. En hoeveel van ons zijn, van jullie zijn met me eens dat soms is onze emotie zo problematisch. Zo moeilijk. Weet je, stel je voor als je alles zou doen wat je denkt. Sommigen van jullie zou iemand hier hebben vermoord of zo. Van emoties. Want emoties is. Die, die, die drijft iemand. En Mozes werd op een gegeven moment gedreven door emoties. Maar terwijl hij dat deed, zonderde hij tegenover God. En God koos dan. Jozua. En Jozua was die strijder. Jozua was die man die progressief was. Hij was iemand die nieuwe uitdagingen wilde. En, en progressiviteit leidt tot nieuwe uitdagingen. Want iemand die progressief is, zal telkens opnieuw nieuwe uitdagingen meemaken in zijn of haar leven. Weet je, als je nieuw, geen nieuwe uitdagingen aangaat, is omdat je... Je leven is een beetje monotoon en, en je bent misschien blij met wat je hebt en wat je doet. Maar Jozua niet. Jozua was iemand die progressief was. Hij was een leider die progressief was. En er zijn heel veel leiders vandaag de dag. En ik wil niet alleen maar zeggen dat Jozua een leider is omdat ik een leider is. Maar ik wil ook jullie vertellen dat ieder hier een leider is voor God. Want je leidt je leven, je bent op koers. Je, je wilt ergens naartoe gaan, met je familie wil ergens naartoe gaan in je geestelijk leven. En je wilt op koers blijven, maar om op koers te blijven, moet je leiden. Is er iemand met me hier vandaag? En als je wilt leiden en als je succesvol wilt zijn in het leiden, moet je progressief zijn. Maar wanneer je progressief bent, moet je ook bereid zijn om. Uitdagingen tegen te komen die moeilijk zijn, die lastig zijn. Niet altijd is het makkelijk. En, en ik, ben van, ik ben van overtuigd dat, wanneer je wilt doorzetten in, in het leven, samen in het geloof, het zij op je werk, overal waar je bent, dat je momenten in je leven strijd zal ervaren. We hebben dit ervaren. Amen. Ik spreek tot reële mensen hier vandaag, toch? En je ervaart dan de, de, iets wat je eerder niet hebt ervaren. Het is een strijd die misschien groter is. Want elke moment dat je vastberaden bent om iets te doen. Lijkt alsof de vijand vastberaden is om jou neer te halen. Elk moment dat je denkt van nu ga ik ervoor. Dan kom je voor een muur te staan. Dit gebeurde met Jozua. Jozef was klaar om zijn eerste stap te nemen in het beloofde land. Dit is wat God mij heeft beloofd. Maar toen hij daar kwam in Jericho, zag hij een grote, dikke muur. Misschien dikker dan die wat Trump wil bouwen. En hij zag de muur daar. En ik kan me voorstellen dat het hem blokkeerde in zijn geest, blokkeerde in zijn gedachten. Want... Wist van, hij wist dat dit is van mij, maar iets stoort mij om, hem, om het te bereiken. En een muur, een muur spreekt van blokkade. Een muur spreekt, zoals het hebben over de muur die, in Amerika, wat hij daarover had, die president. Een muur bouwen is niet alleen maar een grens zetten, maar het is ook dromen doden. Want er zijn bijvoorbeeld van die, misschien van die Mexikanen, die hebben die dromen om misschien naar Amerika te gaan en daar hun leven te bouwen. En wanneer ze horen van een muur, alleen maar van het horen van een muur, raken ze in stress. Ze hebben de muur niet eens gezien, maar je hoort dat er een muur komt. Van, misschien hebben ze nog eens nooit gedacht om daar te gaan, maar ze horen dat er een, oh, een muur zou komen op iets wat ze ooit gaan dromen. En een muur blokkeert de dromen. De muur hier in het leven van Jozua was een soort blokkade voor wat hij wou bereiken. En weet je hoe vaak heb je muren in jouw leven? Dingen die jou blokkeert om niet te komen. Waar je eerst dacht, dit wil ik, dit, dit wil ik heel graag. Maar toen je daar kwam, toen je binnenstapte in de relatie, zag je een dikke muur staan. Toen je binnenstapte... Toen je dacht van, dit is, ik, wat ik wil is kinderen krijgen. Maar wanneer je zag de strijd dat het heeft met om kinderen te krijgen, een muur. En dan van, wow, hoe ga ik nu verder? En niet alleen maar dat, maar je, ben, je hebt gekozen voor een opleiding. Ik weet nog toen, toen ik een uh, opleiding koos voor in de hbo, ik wou management doen. En ik stapte erin ik dacht van, oh, dit wordt easy, want havo was easy voor mij. Maar toen ik daar binnenkwam en de eerste dag al gaven ze me een heleboel verslagen om te maken... dat oh, ...dit is een grote muur, dit is een blokkade. En de muren in ons leven storen ons of willen ons storen, beperken. Om niet te komen waar God ons heeft bestemd of voorbereid, zodat wij daar zouden komen. Maar vandaag ben ik hier om tegen u te zeggen dat ondanks er muren zijn in jouw leven... God heeft jou voorbestemd om die muren te doorbreken. God heeft jou voorbestemd om door te gaan. Jozua kwam daar. En op een gegeven moment, in de tekst waar we hebben gelezen, zegt de Bijbel dat voordat hij dus ging aanvallen, zag hij een man staan. En hij zei tegen de man, wie ben je? Ben je voor ons? Want hij zag een man met een zwaard. Hello, maar als je een man ziet met een zwaard, schrik je Denk je, beter is die voor ons. En, en hij zei, ben je voor ons of ben je tegen ons? Wauw. En de man zei, geen van beiden. Ik ben een leger aanvoerder van de Heer. Weet je, wat Jozua niet zag op het eerste gezicht. Is dat God met hem was in de strijd. Want op het moment dat je muren ziet in jouw leven. Is het soms moeilijk om God te herkennen in jouw strijd. Want toen hij deze man zag. Wist hij niet wie hij was. En hoe vaak. Wanneer wij de strijd zien. Wanneer wij moeilijkheden meemaken. Lijkt het alsof God er niet bij is. En, en dan herken je God niet in je situatie. Maar vandaag ben ik hier om tegen jou te zeggen dat ook al lijkt het alsof hij daar niet is. Hij is daar. Het probleem is dat je, je hebt hem nog niet hebt herkend. En de vraag is, herken je God in jouw strijd? Herken je God in jouw leven? Herken je God op de momenten, zie je hem op de momenten? ...van pijn, momenten van moeilijkheden. En Jozua, Jozua zag het niet. Jozua dacht van wie is deze man? Is hij voor mij? Is hij tegen ons? En, en, en God begon tot hem te spreken. Want soms spreekt God uit plekken, uit mensen die wij niet verwachten. God heeft mij soms gesproken door mijn kinderen... God kan zelf spreken door iemand die ongelovig is. Kan God tot jou spreken? Maar de vraag is: herken je wanneer God spreekt? Weet je wanneer God tegen jou zegt: nee, mijn zoon, nee, mijn dochter? Of wanneer hij zegt: weet je, jij is ja, ga daarvoor. De vraag is: herkennen we Hem wanneer Hij spreekt tot ons hart? Want wanneer we Hem niet herkennen, gaan we denken dat Hij tegen ons is. Is er iemand met me? Want je denkt van God, ik wil het zo graag. En hij zegt nee. En dan denk je, oh God is, of, of het is tegen mij. Dat kan niet Gods stem zijn. En we willen God manipuleren. Want het is pas Gods stem. Als het samen gaat met wat ik denk. Amen. Is er iemand met me hier? God, wil je dat ik die kleding koop van 500 euro? En de vrouw zegt... Ja, ik heb God's stem gehoord. Ik heb mensen meegemaakt die, die, zo, die zo spreken. Hè? Zeggen, ik heb mijn kast geopend. En God zei, dat moet je niet aandoen, dat moet je niet aandoen. Je moet dit aandoen. Welke? Dat staat nog op een folder die je nog moet kopen. En, en, en ze, ze, ze denken... Dat het Gods stem is alleen maar omdat het goed gaat met hun gedachten. Of een man die per se die, die nieuwe auto wil halen en, en, en hij heeft de, de stem van God niet herkend in, in, in zijn vrouw. Die zegt nee en hij gaat toch door. Nee het moet wel want het, het, het, ik voel het in mijn hart. Natuurlijk voel je het in je hart. Wie zou het niet voelen? Iedereen. Maar is het wel Gods stem? En wanneer wij gaan denken dat God tegen ons staat, of tegen ons werkt, dan hebben we een probleem. Want de Bijbel zegt, als God voor ons is, wie is tegen ons? Wie kan tegen ons staan? Als God met jou is, wie kan tegen jou strijden? Hij is de Almachtige, Hij zal er altijd voor jou zijn. Maar als je denkt dat Hij jou, tegen jou is, dan vraag je me af, wie is voor jou? Want als God nee zegt, is die ja van die vriendin tegen jou. En je weet het niet. Is er iemand met me hier? En als God nee zegt, is die ja van iemand anders die je denkt van, ah oh, die ja had ik nodig. Zal tegen jou werken. Want als God voor jou is, kan niemand tegen jou zijn. Maar als je, als je God tegen hebt. Is niemand voor je. Prijs de heren. Hey, dit, dit, dit, moet, dit moet ik opschrijven. Zinschrijven van mijn opa. Je, ik moet dit onthouden. <laughs> nee, relax. Als God voor ons is. Kan niemand tegen ons zijn. Halleluja. Hoeveel herkennen God in hun strijd vandaag. In jouw leven. Jozef wist niet wie hij was. Want wanneer de muren zo groot is in jouw leven. Weet je niet wie je kan vertrouwen. Weet je niet wie daar voor, voor jou echt staat. En, en, en de man zei tegen hem. Luister, luister. Ik, ik ben voor geen van beiden. Want het gaat niet. Of ik voor je ben. Of tegen jou. Het gaat om. Ben je voor mij? Want soms. Vragen we aan God. God ben je voor mij? Maar de vraag moet niet zijn. God ben je voor mij? De vraag moet zijn dat God ons stelt, zijn wij voor hem. Volgens mij hebben jullie niet begrepen. Want we willen God voor ons hebben, maar we willen dat vaak om te krijgen wat wij willen. Ik wil God voor mij vandaag. Maar de vraag is, ben jij voor God? Zijn wij daar voor God? Zijn wij bereid om naar zijn stem te luisteren, ook al gaat het... Tegen dat wat wij willen. Halleluja. Zijn we bereid om naar zijn huis te komen, om diensten mee te maken, om hem te zoeken. Om, om actief te zijn en deelnemen in zijn koninkrijk. Ook al gaat het soms tegen onze eigen wil. Onze eigen dingen die wij verlangen. Weet je, vandaag de dag, soms lijkt het heel moeilijk om, om iemand mee te krijgen... Na, ...naar de kerk. Soms moet je, eh, lijkt het lijkt alsof je soms zelfs moet verzinnen... ...dat ze één dag eentje één miljoen gaat winnen... ...als ze naar de kerk gaan. En dan pas kan je iemand binnenkrijgen, maar... ...of je moet iets plannen... ...je moet iets groots maken... ...van, hé hey, luister, we gaan een mega grote... ...wauw, het zal En ...dan pas... ...worden ze aangewacht van, oké, okay, weet je, dan ga ik. Maar God wil dat we daar zullen zijn... ...staan voor hem... ...bidden vast te zoeken... ...elke moment van ons leven... Joshua, die dit was zijn moment om te showen. Dit was zijn moment om te laten zien of hij echt van kwaliteit was. Want eerder heeft hij wel strijden overwonnen. Hij heeft grote strijd overwonnen. Eén strijd was een grote strijd tegen een groep mensen genaamd de Amalekieten. En Joshua ging strijden en hij won. En, en hij was blij, want. Hij ging vechten en, en, en hij won de hij was gewoon constant aan het winnen, winnen, winnen. Maar wat hij niet zag, is dat Mozes met zijn handen op de, op de lucht geheven was en met God in gesprek was, zegt de Bijbel. Want de Bijbel zegt, terwijl Mozes zijn staf omhoog hield, won Jozua. Mozes zat op een berg, Jozua zat ver aan het strijden. Maar de strijd was niet afhankelijk van Jozua, maar van Mozes, die voor hem aan het bidden was. Soms denk je van, ik maak successen mee, oh God is zeker met mij. Maar vaak is het iemand die voor jou aan het bidden is. Er zijn mensen die voor jou aan het bidden zijn, om jou te zien, om jou te, te zien, succes te zien behalen in jouw leven. Hoeveel hier bidt voor iemand Amen in je leven? Het is belangrijk om voor mensen te bidden. En dan denk je van, wauw, wat ben ik goed, wat kan ik goed strijden? Maar er zijn mensen die voor jou aan het bidden zijn. Die daar voor jou op de brest staan. En denken van wat heb ik dit allemaal zelf gedaan. En God zegt nee, nee, nee, nee. nee. Je hebt het mis. Het is mijn kracht in jouw leven. En nu was het moment dat Jozo zelf moest gaan. Nu had hij geen Mozes meer. Maar hij kwam een muur tegen. Op zijn koers. En het mooie is dat. Dat God sprak met hem. Want als je God herkent in jouw strijd, zal je Hem bezoeken. En God zal tot je hart spreken. Want God is een strategische God. Hij is een God van strategie. Want nu begon God met Hem te spreken. En God begon Hem te vertellen... ...wat hij moest doen... ...is het niet mooi... ...is het niet geweldig om te weten... ...dat we een God hebben die strategisch is... ...want nu begon God hem te vertellen... ...ik ga je vertellen... ...hoe je deze strijd gaat winnen... ...ja, er is een muur... ...maar er is één manier... ...om het te overwinnen... ...er is één manier om het neer te halen... ...soms verwachten we van God een directe zegen. Een directe oplossing. Maar God zegt, nee, ik geef je een strategie. Want een directe zegen is misschien tijdelijk voor een moment. Maar een strategie is voor het leven. Is er iemand met me hier vandaag? Maar je moet hem eerst herkennen in jouw strijd. Elke moment dat we tegenslagen meemaken, moeten we hem zoeken in onze strijd. En constant een leven hebben die hem zoekt. Want de discipelen hadden ook moeite om Jezus te herkennen in hun strijd. De Bijbel zegt dat ze, ze waren daarin, ze, ze hadden tegenwind. Want ze gingen op koers, maar er was tegenwind. En de tegenwind... ...zorgde voor voor storm voor een soort storm. En de Bijbel zegt... ...het water kwam, op, kwam tegen de boot aan. En ze zagen... Dus ...natuurlijk werden ze al een beetje bang. En ze zagen... ...iemand lopen op het water. En wat zeiden de discipelen? geen die de Bijbel hier kennen... ...die weten het. Het is een... een ...geest. <laughs> ze dachten... ...het is Casper, uh, de ghost... Dat het is een geest, want hij loopt op het water. Ze hadden Jezus niet herkend in hun strijd. Ze hebben met hem gewandeld, ze hebben hem gezien, ze hebben, ze hebben met hem gegeten. Maar op het moment van de strijd konden ze hem niet opmerken, konden ze niet weten, identificeren want wanneer je gefocust bent op de golven en niet op Jezus, ga je hem niet vinden. Wanneer je gefocust bent op, juist op de dingen die verkeerd gaan, juist op de dingen die slecht gaan en je hele focus is daarop, ga je Jezus niet identificeren. Maar God wil dat wij ons ogen richten op Jezus. Want alleen door hem, in hem, kunnen we die muren zien neerhalen. En God gaf hem een strategie. En God zei, luister, je gaat het volgende doen. Je gaat voor zes dagen lang, elke dag, een rondje om de muur doen van Jericho. Samen met iedereen. En op de zevende dag maken jullie zeven rondjes. Sommigen van jullie zouden zeggen, heren, wat voor strategie is dit? Je gaat ons moe maken... voor de strijd. Want... als ik een paar kilometer loop... ben ik al heel moe. Stel je voor de laatste dag... de dag dat we moeten gaan strijden... zevenmaal. Waarom niet beginnen met zeven... en daarna die ene doen? Hoe, hoe vaak... denken we... dat we het beter dan God weten? Maar God... waarom heb je het niet zo gedaan, God? Hé... Hey, relax. God weet wat je doet. Want... Op hetzelfde moment wat God jou zou wou leren is, ja, je gaat strijden. Maar wie de overwinning gaat geven, ben ik. Halleluja. Ja, je gaat investeren, maar ik ben degene die jou zal zegenen. Ik ben degene die het door jou heen gaat doen. Want vaak denken we dat wij alleen voor staan. Wanneer wij we denken dat wij alleen voor staan, omdat wij God niet herkennen in de strijd. En dan denk je van, ah, ik moet dit alleen doen. En elke keer dat je door moeilijke periodes gaat in je leven, en, en je bent op koers, denk je dat, dat niemand dat meemaakt wat jij meemaakt. En je staat er alleen voor en, en je denkt van, ja, niemand wil me helpen. Niemand, ik zoek hier, ik zoek daar. Niemand wil mij helpen. En God zegt, ik ben daar voor je. Ik wil daar zijn. Elia. Elia raakt zelf depressief. Hij zei, Heer, ik sta alleen. En God zei, nee Elia. Er zijn nog 7000 mensen. Alleen je hebt het nog niet gezien. Omdat je zo gefocust bent op jezelf. En wanneer je gefocust bent op jezelf. Merk je niet. De uitweg. Die God voor jou aan het plannen is. En wat heeft God hem geleerd? God heeft hem geleerd van. De laatste dag. gaan jullie aanbidden. Gaan jullie schreeuwen? Gaan jullie de, de raamshoorn doen klinken? De, de trompetten? God wilde hem leren van, Jozua, wanneer je muren meemaakt in jouw koers, in jouw leven, is er één manier om het te doen neerhalen. Er is één strategie die je kan gebruiken. Het is aanbidding. Aanbidding. Hoe kan het zijn dat je door moeilijke tijden gaat, maar nog steeds zet je je knieën op de grond en je zegt, God, u hebt controle over alles. Ik geef u alle eer, ik geef u alle glorie. Ja, je gaat door pijn. Ja, je gaat door moeilijke tijden. Ja, misschien ben je ziek. Ja, misschien ervaar je zoveel tegenslagen. Zoveel mensen tegen jou. Maar nog steeds in je binnenste. Weet je dat er maar één oplossing is. Er is maar één strategie. En dat is uitroepen naar de naam van de Heer. Want hij is als een sterke toren. Hij is een veilige schuilplaats. Wie anders zou je roepen. Je hoeft mij niet te bellen. Ik kan je niet helpen. Maar de Almachtige God. Hij is het. Hij is het die het kan doen. En, en, en vaak gaan we naar de verkeerde plek om, op zoek naar hulp. Maar en we vergeten dat onze hulp komt van de Heer. David zei, ik heb mijn hoog op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Als ik iets moet doen, is het aanbidding. En God leerde Jozua, Jozua, je wilt overwinnen, begin te aanbidden. De muren zullen alleen maar vallen, wanneer je aanbidt. Niet met je eigen kracht, niet door kracht, niet door macht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Aanbidding. En het probleem is dat, velen niet weten wat echt aanbidding is. Want, op het moment dat ze moeten aanbidden, willen ze tegelijkertijd whatsappen, ze willen tegelijkertijd Facebook checken, ze willen tegelijkertijd bezig zijn met andere dingen. Maar er zijn die momenten, en natuurlijk geloof ik dat je constant in aanbidding moet zijn en blijven, maar er zijn die momenten dat je op je knieën moet gaan. Jij alleen met God. En ook al lijk je kleiner wanneer je op je knieën gaat. En de muren groter. Maar God wordt groter. Wanneer je op je knieën gaat. Wanneer je nederig opstelt voor de Heer En zegt Heer hier ben ik om te aanbidden. Er is kracht ook in, er is kracht in gezamenlijk aanbidden. Het is niet voor niets dat het aanbiddingsteam hier zit. En, en ze zijn bezig met aanbidding. En, en iedereen doet mee en zit te kijken. Maar sommigen lijken alsof ze een, een kaak van beton hebben. Het is, het is zo moeilijk. Zo moeilijk om, om te aanbidden. Ik wil alleen broeder Sean hier voor even. Alleen broeder Sean. Prijs de heren. En En het lijkt dat dat ze dat het zo moeilijk is omdat ze beseffen niet de kracht van aanbidding. Te beseffen niet dat aanbidding muren doet neerhalen. God zei tegen Moze, Mozes, oh sorry tegen Jozua, laatste dag gaan jullie uitroepen. En wanneer je gaat uitroepen zal die muur neergaan. Ik weet niet wat jou weerhoudt vandaag. Ik weet niet welke, welke muur jouw dromen heeft beperkt. Ik weet niet welke muur je ervaart op je school, jongeren... Ik weet niet welke muur je ervaart nu al in relatie, jongeren. Ik weet niet welke muur je ervaart in jouw huwelijk. Misschien ervaar je een muur in jouw financiën. En, en je, je, je zoekt de oplossing overal, maar... ...jouw oplossing zit in aanbidding. Het is actief zijn en wachten op God. Actief zijn en wachten op God. Je doet wat je kan doen... Want het is ook niet zitten in een bank en zeggen, oh God gaat het voor mij regelen. Het is actief zijn. Want één keer heb ik met iemand gesproken en ik zei, en die persoon zei, ja, ik ben werkloos. En ik zei, en ben, je, ben je werk aan het zoeken? Nee, maar ik ben wel aan het bidden. Oké, okay. wauw, misschien heb je een groter geloof dan ik. Maar het is allebei. Want je bidt en je verwacht dat God ook door jou heen gaat werken. En je vindt wat God voor jou voorbestelt. En God leerde hem een strategie. Om de muren op zijn koers te doen doorbreken. Aanbidding. En weet je wat aanbidding doet? Aanbidding inspireert mensen. Jouw leven van aanbidding. Dat anderen tot geloof brengen tot Jezus. Want er was een vrouw daar. Die Rahab heette. En zij woonde in de muur van de stad. En Rahab, de Bijbel zegt dat ze een prostituee was, maar ze zag dat God met de Israëlieten waren. Er was geen Israëliet, maar ze zag dat God met hen was en dat ze al twee vijanden hebben neergeslagen, overwonnen. En Rahab, de, ze maakte zich zorgen om de Israëlieten en ze zorgde voor de spionnen van Jozua eerst stuurde. En Jozua had een belofte gegeven aan Rahab dat haar huis niet verwoest zou raken. Kan je je voorstellen, ze woonde op de muur van de stad. Maar haar huis, de Bijbel zegt, nadat ze die zeven ronden hebben ge gewandeld. De blizer. Alle muren vielen neer. Alleen een stuk bleef staan. Dat was het huis van Rahab was het huis maar. Weet je wat God tegen jou zegt vandaag? Alles om jou heen kan shaken. Maar je zal blijven staan. De muren zullen vallen. Maar jij zal blijven staan. Want de muren zijn daar om jou te doen vallen. Maar jij zal blijven staan. Is er iemand die gelooft hier vandaag? Je blijft staan. Want God is met jou. En als God een belofte heeft gedaan over jouw leven... Kan je geloven, kan je vertrouwen. Dat alles om jou heen kunnen, kan vallen. Maar je blijft staan. Misschien valt de familie van de buur en je bent bang. Misschien is iemand hier in een dikke crisis en je bent bang. En je denkt misschien gaat het ook met mij gebeuren. Maar God zegt ik ben met jou. Je blijft staan. Want je bent niet geroepen om te vallen. Je bent geroepen om te blijven staan. Weet je, afgelopen, uh, afgelopen was het volgens mij dinsdag. We waren samen Bijbel aan het lezen met de kinderen. En gaf, ik geef uh, ook Bijbelstudie thuis, als je het wil volgen. Kan je het online volgen? Je kan ook komen hoor, je kan ook bij mij thuis komen, relax. En En ik zei deze keer: zei ik tegen Leonardo Leonardo: Jij mag, jij mag een tekst kiezen die, ga, die we gaan lezen, bestuderen vandaag. En Leonardo dacht. Dat hij mij te slim af kon zijn. Want hij ging naar Matthäus hoofdstuk 1. En hij begon de, de afkomst van Jezus te lezen. Je kent hè. En die, wat, die was. Kreeg die kind. En die kreeg dat kind. En dat kind. En dat kind. En die, die. En die trouwde met die. En die trouwde met die. En die trouwde met die. En hij dacht in zichzelf. Hier kan papa niets over uh, vertellen. <laughs> en dus wordt het een snelle bijbelstudie. En, en ik, ik, ik zag hem en, en, en ik zei tegen hem: Wauw, dit is een mooie tekst, Leonardo. We begonnen altijd te kijken, hè? Want, want er staat niets over vergeving, er staat niets over, over liefde, er staat niets over geven, er staat niet over niets. Ik zei: Leonardo, ik, we gaan het hebben over die drie vrouwen die daar uh, voorkomen in, in de genealogie van Jezus. Het was een lange studie. <laughs> en en, en, en we, spraken, we spraken over Tamar, we spraken over Ruth. Rut, maar we spraken ook over Rahab. We zien dat Jezus komt van Rahab af. Tenminste af in zijn menselijke natuur. Zijn afkomst is van Rahab. Een prostituee. Een ex-prostituee. Want daarna trouwden ze met een man. Een Israëliet. En hij was een van de rijkste mannen van Israël. In die tijd. Is het niet mooi wanneer God jouw verhaal kan veranderen? Wanneer je leven aan God geeft. Is alsof hij de pen pakt en hij zegt: ik ga een nieuw verhaal voor jou schrijven. Vroeger was je dit, vandaag ben je iets anders. Al het oude is voorbij. Alles is nieuw geworden. Zo zie iedereen die in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. En, en, en, en dan ben je niet meer bekend als die dingen, de dingen of de persoon die de dingen deed wat je vroeger deed. Want. Dat, dat, dat staat, dat, dat, je bent dat niet meer. Het is een ex, het is een verleden. God zegt, ik, ik verander jouw verhaal. Zo zelf dat Rut kreeg kinderen, Toen Rahab bleef kinderen krijgen, en kinderen, en, en, kreeg kinderen en die kreeg kinderen. Dit, dit, dit, totdat Jezus kwam, de Messias, uit haar. Als God jouw leven overneemt, als je bereid bent om te zeggen, Heer, ik ben voor jou. Ik ben voor jou. Ik ben voor jou. En je volgt zijn strategie, zal je merken dat je de dingen niet meer bent of zal zijn die je vroeger was. God gaat een nieuwe uitdaging met je aan. De muren zullen breken over jouw leven. Want als God met jou is, wie kan tegen jou zijn? broeders en zusters, in deze korte dienst vandaag wil ik u bemoedigen om te volharden met Jezus Hij is onze sterke toer, Hij is onze kracht Hij is degene die ons beschermt wij kunnen niet zonder Hem en als je vandaag je leven aan Jezus geeft en misschien heb je het al gegeven en je geeft je leven aan Jezus, zeg Jezus ik wil je niet meer tegen mij hebben, ik wil je voor mij hebben en ik wil voor jou zijn. Want er zijn christenen die leven alsof Jezus tegen hen is. Alles is moeilijk. Bijbel lezen is moeilijk. Bidden is moeilijk. God zoeken is moeilijk. Aanbidden is moeilijk. Naar de kerk komen. Oh je moet ze trekken. Anders komen ze niet. En alles lijkt tegen. Alsof het tegen. Maar God zegt. Kom. Verbind je in aanbidding. Dat is de strategie. Kijk naar degene naast je en zeg: Welke strategie ga je volgen? En als iemand geloof heeft, als iemand van aanbidding houdt, gaat hij zeggen, ik zal God aanbidden voor de rest van mijn leven. Want hij is groot, hij is goed, hij is machtig, hij is wonderbaarlijk. Er is niemand zoals Jezus. Hij is de naam boven alle namen. Zijn naam is Jezus. Hij is onze kracht. Wij gaan ervoor. je, laten we samen opstaan. Want God roept jou. Om net als Jozef een soort magneet te zijn. Overal waar je komt. In plaats dat de muren jou tegen zullen houden. Dat je juist de muren zal doorbreken. En ik weet niet welke muur je moet doorbreken in jouw leven vandaag. Ik weet niet wat jou weerhoudt vandaag om jou overweent te behalen. Ik weet niet waar je mee zit. En ik geloof dat ieder hier verschillende muren hebben. Soms bouwen we zelf muren die we niet moesten bouwen. En vandaag zegt God. Ik ga je helpen. Om die muren te breken. Je hoeft het niet te doen in je eigen kracht. Weet je, er is een hele mooie woord in de Bijbel. Gehoorzaamheid. Ik weet niet of jullie het kennen. Als wij gehoorzaam zijn aan God. Dan, dan zal je merken dat. De zegen van de Heer zal daar rusten. Je zal het bereiken. Weet je, sommigen van ons... We zijn vast blijven lopen. Of, en we zijn niet doorgekomen of doorbroken... In, in wat we willen bereiken. Omdat wij... Niet volledig vertrouwen in de Heer. En de man die daar verscheen. En sommige, meningen, sommige theologen zeiden dat het misschien... Jezus zelf was. Die voor Jozef kwam aandenken als God. Op een, dat hij zich een soort... Een, een, een, voor Jozef ging voorstellen. Maar hoe dan ook... Hij was een vertegenwoordiger van God daar. En, en sommige van ons. Wij, wij maken geen doorbraak mee in ons leven. Is omdat wij het zelf willen proberen. En we willen niet wat Jozua deed. Dat willen we niet doen. Want de Bijbel zegt dat Jozua. Die haalde zijn sandalen van zijn voeten weg. En dat is symbolisch voor ons vandaag. Want, want de man zei tegen hem. Waar je nu opstapt is heilige grond. En wat wil ik hiermee zeggen is dat er zijn dingen in ons leven die we alleen maar kunnen bereiken wanneer we binnenstappen in een hogere dimensie van heiligheid. Oh, ik hoop dat iemand mij volgt hier vandaag. En, en, en je denk van, wow, wat heeft de pastoor daarover van, de nou, heiligheid, wat is dat? Heiligheid betekent dat je bereid bent om gehoorzaam te zijn aan God. Er zijn dromen die je alleen maar kan bereiken... Als je bereid bent om die stap van heiligheid te nemen. En God te eren. En de eer geven die hij verdient. Welke muren ben je tegengekomen in jouw koers? Ik wil voor jou bidden. Daar waar je bent. Willen we bidden dat muren neergehaald zullen worden in jouw leven. Alle muren die jou storen. Weet je misschien is het. Misschien is het. Iets geestelijks wat jou stoort Misschien denk je dat het iets financieel is Maar misschien zit het verder dan dat Misschien gaat het op de manier Hoe je met je administratie omgaat Misschien denk je Hé, hey, het is mijn, mijn vrouw die problematisch is Maar misschien ben jij zelf degene Die dingen veroorzaakt Het probleem is Wanneer je het niet identificeert Weet je het nooit En dan vallen we vaak symptomen aan En we bestrijden niet de wortels en God wil dat wij de wortels gaan aanpakken in ons leven. De echte muren die ons storen. Ik wil voor je bidden, daar waar je bent... ...wil ik voor je bidden, Vader, in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat u elke hart hier vandaag mag raken. Heer, u kent in ieders leven, u kent elke situatie. Vader, u kent de tieners onder ons, heer... ...die, vader, muren van hormonen meemaken in hun leven... Vader, ik bid dat u hen helpt, hun steun. Vader, om, om juist om te gaan met, met relaties, met meisjes, met jongens. Heer, met, met school. Vader, ik bid voor de jongeren, de, de jongvolwassenen. Heer, de keuzes die ze moeten maken, die zo cruciaal zijn. Keuzes misschien voor een vriend. Keuzes misschien voor, voor opleiding. Keuzes misschien voor werk. Keuzes, vader, ook voor de gemeente. Heer, in deze cruciale tijden komen vaak muren voor. Blokkades. Maar Heer, u bent de God van Jozua. U bent de God die muren doet doorbreken. Vader, in de naam van Jezus. Bidden wij. Dat muren neergehaald zullen worden. In de naam van Jezus. Over het leven van uw kinderen. Vader, wij bidden. Voor doorbraak. Vader, ik bid. Voor degenen die ziek zijn. Die een muur van ziekte hebben ervaren. En die daarmee strijden. Vader, ik bid dat genezing mag plaatsvinden. En zelfs als het niet zo is, vader dat ze mogen weten dat u daar bent vader, in hun strijd en dat u een strategie geeft vader, om te leven soms met zwaktes, om te leven soms met pijn, maar heer u geeft ons strategieën heer vader ik bid voor strategie strategie voor uw kinderen strategie vader voor voor de gemeente, strategie heer voor voor de huizen voor de gezinnen strategie vader Vader vandaag willen we niet veel vragen. Maar we vragen om strategie, Vader, want we weten daar een sleutel zit hier. Om te overwinnen en leer ons, Vader, om de nummer 1 strategie toe te passen in ons leven van aanbidding. Vader, ik bid voor mensen die U zullen aanbidden met hun heel hart, ziel en lichaam. Mensen die, Vader, dieper zullen gaan, Vader, met U. Vader, ik bid voor degenen die nog niet de ervaring hebben meegemaakt waarom vervuld te raken met uw heilige geest ik bid vandaag voor vervulling vader met uw heilige geest vader ik bid voor geestelijke gaven ik bid vader voor dat mensen hier vader anderen zullen helpen in hun noden en dat wij als een stem van u zullen zijn voor de mensen die ons nodig hebben in Jezus naam wij aanbidden u Jezus wij prijzen u Jezus amen amen, amen. amen. prijs de heren God is goed. Lieve mensen. Kijk naar degene naast je zeg, dit is jouw tijd voor doorbraak. De muren zullen vallen. De muren zullen vallen. Hé, hey, als je iemand kan omhelzen naast je, als je iemand een bos kan geven. Zeg van, dit is jouw tijd, kom on. Dit is jou, je gaat die doorbraak ervaren. Ik weet niet wat je meemaakt. Maar dobra komt eraan. Ik weet niet waar je doorheen gaat. Maar de muren zullen vallen. Want groter is Hij die met ons is. Dan Hij die in de wereld is. Zijn naam is Jezus. Jezus. Jezus. Dobra, dobra, dobra. We blijven op koers. We blijven op koers. En we gaan door. In Jezus naam. Amen.